11 uur. Dit is Radio 1. Met Gile de Plag en Jurgen van den Berg. Minister Asje reageert zometeen op ons nieuws van deze ochtend... over de uitbuiting van Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs. En pensioenfonds PGGM trekt zijn geld terug uit Israël. Nu het NOS Journaal. Jeroen Chepkema. Justitie heeft afgelopen jaar 91 miljoen euro... aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is 40 miljoen meer dan het jaar daarvoor... zegt het Openbaar Ministerie.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 Staatssecretaris Dekker denkt dat Nederland door tweetalig onderwijs uiteindelijk beter kan concurreren met andere kennis-economieën. We weten inmiddels heel erg goed dat als je vroeg begint, dat kinderen juist heel erg goed in staat zijn om die taligheid in de vingers te krijgen. Je moet dit alleen maar doen als iedereen het wil. Je moet het alleen maar doen als de docenten, de leraren daar klaar voor zijn. Maar als iedereen daar nou enthousiast over is, waarom zouden we dan die mogelijkheid en ruimte niet bieden?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 Radio 1, KRO-NCRV. De Ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. In het laatste uurtje hebben wij natuurlijk het mediaforum... vandaag met Aad van den Heuvel en Erik Nomen. En dan spreken we onder meer over 538-DJ Ruud de Wild... die live zijn huwelijksproblemen met de luisteraar deelde. Mijn vrouw is mij namelijk zat en heeft er geen zin meer in. En dat is eigenlijk best wel terecht... Eerst nu nieuws over pensioenfonds PGGM. Want dat pensioenfonds stopt met het investeren in een vijftal uh, Israëlische banken. Die banken investeren in de Joodse nederzettingen en die nederzettingen zijn illegaal, zegt het Internationaal Gerechtshof. Esther Voet is van het Sidi. Uh, mevrouw Voet, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw reactie eigenlijk op dat besluit van PGGM? Uh, ja, het wordt zo langzamerhand rel op rel. En uh, even uh, klein herstel, het is een advies van het internationaal hoge rechtshof. dat is ten eerste. Uh, ten tweede is het beleid van Nederland nu echt niet meer duidelijk. We hebben nu verschillende casussen gehad, verschillende rellen. Uh, eerst was het Haskoning, toen was het uh, Vietens, nu is het PGGM. Het is niemand meer duidelijk wat het Nederlandse beleid nu daadwerkelijk voorstaat. Dus u vindt dat minister, het... minister Timmermans dat maar eens even uit de doeken moet doen? Ja, en wel volgens mij zeer snel, want op dit moment worden bedrijven bang gemaakt uh, met onduidelijke regelgeving. Men, is, men weet niet, gaat dit nou over bedrijven die op de Westbank gevestigd zijn... Men weet niet meer of het gaat om bedrijven die uh, een vestiging op de Westbank hebben... Of, of dat het gaat om bedrijven die werken met bedrijven op de Westbank. Dit wordt steeds verder doorgedrukt. En de consequentie uiteindelijk praktisch hiervoor gaat worden... dat uh, er een economische boycott uh, uh, wordt uitgeroepen over Israël. Of tenminste, dat zal in ieder geval de praktijk gaan worden... En de regering zegt zelf dat ze dat niet willen. Maar dat wordt praktisch wel de uitvoering... omdat bedrijven niet meer weten waar ze aan toe zijn. Ja. Toch kan ik me rond de zaak van Fitens herinneren... dat Timmermans zei van... ja, wij hebben helemaal niks uh, opgedragen aan dat bedrijf. Die hebben dat gewoon zelf besloten. Ja, maar dat komt omdat die bedrijven niet meer weten... hoe de regelgeving precies in elkaar zit. Dus nou ja. als je als be een bedrijf bent en je denkt van... Uh, je, wordt, je wordt hier en daar eens wat ingefluisterd door, door allerlei partijen, ook in Nederland, die geen pro-Palestijns, maar een anti-Israël beleid uh, uh, willen doorvoeren. Maar mevrouw er zit toch niet alleen een juridische kant aan die zaak, misschien ook wel gewoon een morele kant? Ja, maar die morele kant ben ik helemaal met u eens. Kijk, wij zijn ook tegen de nederzettingen. Maar wat je op dit moment doet is uh, uh, een economische uh, boycott uitroepen... die niet alleen ten, ten nadele is van Israël... maar ook ten nadele van de Palestijnen die op de Westbank werken. Want dit gaat hen onherroepelijk ook werkgelegenheid kosten. Het is symboolpolitiek die nu zover wordt doorgevoerd... Dat, uh, uh, dat Nederland als goede vriend van Israël... waar kort geleden nog premier Rutte hier is geweest... en economisch uh, zo ontzettend veel goede dingen zijn gebeurd... dat die uh, met dit soort zaken, hmm. 1, 2, 3, uh, nou ja, mag ik het zeggen... de pottenbak op gaan. Ja, ja maar goed, ik zeg en... nog een keer... PGM PGGM bekijkt ook de situatie daar... en die zegt van, uh, los even van of, hoe de juridische kant van de zaak is... er uh, staan daar nederzettingen, die, daar, daar zijn zij het niet mee eens... Uh, en, en dus investeren ze niet meer in die banken. Het PGGM werkt met een vijftal banken. Die vijftal banken hebben ook toevallig inderdaad uh, uh, een, een, een vestiging in een nederzetting. Dus hoe ver wil je dan gaan als je dit echt tot in, tot in het ultieme doortrekt wat dus bijvoorbeeld PGGM doet omdat het nu bang is geworden... omdat ze bang zijn voor negatieve publiciteit... dan kom je uiteindelijk praktisch gezien uit... op een, uh, uh, een, een, een halt ten opzichte van samenwerking... tussen Nederlandse bedrijven en Israëlische bedrijven. En dan heb je het wel over 2 miljard per jaar. Ja. Dus we praten hier niet over zoals wij hier zeggen, smattens. Dit zijn geen kleinigheden. En uh, ik vind dat deze principes... Hier in dit gebied, want ik zit op dit moment in Israël, wel heel ver worden doorgevoerd. Terwijl uh, het Nederlands bedrijfsleven er geen enkel nou. probleem mee heeft om in abjecte uh, uh, landen wel zaken te doen waar niemand het over heeft. Nou. U zegt we moeten uitkijken het dat het geen economische boycott in. wordt. En u roept de minister op om met duidelijke regels te komen. Ik begrijp dat u net met bij de ambassade de bent geweest uh, daar. Klopt dat? Bij de Nederlandse Pardon? ambassade? U bent net op de uh, Nederlandse ambassade Ja, ik ben even bij de ambassade langs geweest. Oh. Ik ben ook, uh, uh, uh, uh, uh, ik heb hier ook de Israëlische ambassadeur ontmoet. En ik kan u vertellen dat Israël hier op zijn kop van staat. En dat betekent dus? Nou, dat, dat dit uh, als dit niet heel snel duidelijk wordt vanuit Den Haag... Uh, dat dit zijn consequenties gaat hebben, ook voor de goede banden tussen Israël en Nederland. En hebben ze de Nederlandse ambassadeur al, al afvragen, om uitleg gevraagd? Men moet zich afvragen of ze dat willen. Ja, hebben ze de Nederlandse ambassadeur al om uitleg gevraagd? Dat weet ik niet. Dat heb ik nog niet gehoord. Ik denk dat het hoog tijd is dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland... Uh, met uitleg komt. Duidelijk. Dank dat u even aan de telefoon kwam. Esther Voet is van het CIDI. Uh, belde ons dus vanuit Israël. Ja, iets heel anders dan De Amsterdam Arena krijgt zonnepanelen op het dak. Met een oppervlakte van 7000 vierkante meter... dat is zo groot als een voetbalveld... wordt het op één na grootste zonnedak van Nederland neergezet. Henk Markerink is directeur van de Amsterdam Arena. Uh, zonnepanelen op dat dak. Dat dak bij de arena gaat natuurlijk open en dicht. Hoe gaan jullie dat doen? Uh, nou, het deel gaat uh, open en dicht. En een deel van het dak is een vast dak, wat niet beweegt. Uh, en uh, daar een deel daarvan is zijn transparante platen... en een deel zijn uh, niet uh, door, lichtdoorlatende platen. En op dat deel gaan wij uh, dat laatste deel gaan wij zonnepanelen aanbrengen rondom... zeg maar eigenlijk net boven de dakgoot... een strook uh, van, een, uh, van een meter of tien rondom. En dat is uh, al met al zo'n 7000 vierkante meter. Dus het is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Nee, het is uh, het is het is vrij logisch eigenlijk. Maar ja. hoeveel elektriciteit gaat er op deze manier opgewekt worden? Uh, totaal uh, uh, verwachten wij daarmee op te wekken zo'n, uh, nou, om het even heel mooi te zeggen, zo'n 930.000 uh, kilowattuur per jaar. Wat zoveel wil zeggen, als? Ja, dat is uh, ongeveer wat zo'n uh, uh, 270 Nederlandse huishoudens uh, uh, samen jaarlijks nodig hebben. Uh, dat maakt het een beetje uh, vergelijkbaar, dus de hele... 270 huizen. De meubelboulevard bij de arena die kan voorzien worden van deze elektriciteit. Uh, nou ja, in principe zou dat kunnen. Maar we, we hebben natuurlijk deze energie hard nodig voor onszelf. Dus met uh, deze zonnepanelen plus uh, de windenergie... plus uh, uh, zeg maar wat wij uh, ook al onttrekken aan het warmte- en het koude net... kunnen wij in de dagsituatie straks... ...volledig voorzien met, uh, in, in deze duurzame energie. En uh, bij de evenementen heb je natuurlijk een enorme piek. Nou, dan zullen we nog wat moeten bijkopen zeg maar, van het net, uh, van, van de NUON. Maar in de dagsituatie zijn we straks uh, uh, zeg maar, uh, voorziend uh, in, uh, met pure duurzame energie. Is dat het streven dat u helemaal zelfvoorzienend kan zijn? Nou ja, dat, dat zal nooit helemaal lukken, want de piek die we hier bij een evenement hebben is erg hoog. Hè? Dus dat, dat zullen we niet kunnen opwekken met, met zonnepanelen en met windenergie. Maar we zijn wel van plan om in 2015 CO2-neutraal te zijn. Dus zeg maar alle, uh, uh, uh, ja, zeg maar de vervuiling die wij uh, genereren, dat we die compenseren en, uh, en opgelost hebben. Dus in dat opzicht hebben we wel een, een hoog ambitieniveau. Hoeveel kost dit eigenlijk? De hele investering met zonnepanelen? Uh, de investering is 1,6 miljoen euro. Uh, en, uh, en wat, een, uh, ja, wat niet zeg maar, op een hele korte termijn wordt terugverdiend zoals het vaak met investeringen gaat. Het is wel een, een langlopend uh, project. Uh, we verwachten in ongeveer 25 jaar dit weer terug te verdienen. Uh, dus het is een, een hele lange periode. En dan moet er waarschijnlijk alweer een nieuw stadion komen. Zo ja, gaat tegen die toch? tijd uh, dan, ja, dan zijn, we, dan zijn we bijna aan het hmm. einde van de levensduur van het stadion. Ja. Succes met de hele operatie. Henk Markering uh, okay. van de Amsterdam ja, Arena. En dit is Sheryl Crow. En wat is dit dan, Sheryl? Dit is no disco. Okay. Dit is geen no country club. Wat is het dan wel? Dit is LA. Oké. Okay. All I want to do is have a little fun. Geleden hoorden we hem voor het eerst op de radio. Cheryl Croom, it's All I Wanna Do. We begonnen deze ochtend met uh, nieuws van Edwin Atema, die is van de FNV. Hij trok aan de bel over de schijnconstructies in de transportsector. Want veel Nederlandse transportbedrijven maken zich schuldig aan uitbuiting van Oost-Europese werknemers die voor soms maar 2 euro per uur onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken. En de FNV heeft nu de voerder van de bos in Erp voor de rechter gedaagd. Minister Asje van Sociale Zaken aan de telefoon. Goedemorgen. Um, wat, wat vindt u van die schijnconstructies? Uh, die zijn uh, er, uh, u hebt daar uh, al maatregelen tegen genomen, maar die bestaan dus nog steeds kennelijk. Zeker, het is echt een, uh, een moeilijk uitroeibaar kwaad, maar het is wel echt kwaad. Het beginsel dat je voor gelijk loon gelijk betaald wordt, is een van de fundamenten van Nederland. En zodra dat wordt aangetast, wordt niet alleen zo'n Oost-Europese werknemer uitgebuit, maar wordt ook de Nederlandse werknemer het werk onmogelijk gemaakt. Ja. Ja, die, wordt niet meer aan de, die komt niet meer aan de bak. Maar kennelijk is het nog steeds aan de orde van de dag. Dat is ook een strijd die we, die we moeten blijven voeren... en die echt niet van vandaag of morgen afgelopen zal zijn. Een van de dingen waar ik komend jaar mee kom is een wet... die ook de opdrachtgever verantwoordelijk maakt. Het is nu zo dat je wel een ondernemer kan aanspreken met heel veel moeite... maar de klant van het transportbedrijf... dus degene die, die blijkbaar voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten... desnoods met een vervoerder die mensen uitbuit... Die kunnen we nu nog niet aanspreken. Straks kan hij ook een hoge boete krijgen. Als, uh, als hij zijn producten laat vervoeren door iemand die de wet overtreedt. Ja. Nou, nou heeft FNV dus één zo'n bedrijf eruit gepikt. en die voor de rechter gesleept. Van de Bos uit Erp. Die hebben wij ook uh, zelf even gebeld. Uh, vanochtend die zegt hij: ja, het is heel moeilijk om de concurrentiestrijd aan te kunnen. als er geen Europese regels zijn op dit punt. Ja, het zijn natuurlijk smoesjes. Hè? Uh, ik kan niks zeggen over dit individuele bedrijf. Zeker niet als dat nu uh, voor de rechter is. Maar er zijn wel degelijk bedrijven in Nederland... ook transportbedrijven die het netjes doen... die gewoon betalen conform CAO... die gewoon uh, mensen op een fatsoenlijke manier behandelen... zoals dat hoort in Nederland. En er zijn bedrijven die maken gebruik van die slimme schijnconstructies. En er zijn allerlei smoesjes voor, maar het is niet acceptabel. Nee, maar dan nog is het niet noodzakelijk... dat dit wel op Europees niveau wordt aangepakt? Zeker. Zeker om de, om de slechte uh, spelers aan te kunnen pakken... is het wel nodig dat ze op Europees niveau meer doen. 9 december hebben daar een eerste doorbraak uh, in bereikt in Brussel... om internationaal boetes te kunnen innen. Maar wat ik eigenlijk zou willen... is dat uh, die verantwoordelijkheid van de opdrachtgever... dat die niet alleen gaat gelden voor Nederlandse bedrijven... die een opdracht geven, maar in heel Europa. Maar die, die opdrachtgever wat u zegt, dat die ook mede verantwoordelijk wordt... klopt het dat dat alleen voor de bouwsector geldt voorlopig in uw wet? In Europa voor de hele bouwsector. Maar in Nederland gaan we dat voor alle sectoren doen. Dus dat dan is echt wordt doorbraak. de transportsector ook daarbij gepakt? En daar geldt dus ook de transportsector. Dus ook een Nederlands bedrijf dat nu gebruik maakt... van een bedrijf dat zich niet aan de regels houdt... moet zich realiseren dat het hele hoge boetes kan opleveren... als de mensen die daar eh, aan het stuur van die vrachtwagen zitten... Eh, worden uitgebuit. Uh, en dat is ook nodig. Want deze vorm van verdringing tast... Wow. De, de rechtspositie aan van die Nederlandse werknemer van zo'n Oost-Europeaan, maar ook het rechtvaardigheidsgevoel uh, dat je in Nederland gewoon je brood moet kunnen verdienen met je werk. En hebt u wel genoeg inspecteurs om dat allemaal te controleren? Nou, we zijn, uh, we zijn flink aan het uitbreiden. We hebben de afgelopen maanden uh, 15 extra inspecteurs geworven die zich hier specifiek mee bezighouden. Uh, dit jaar wil ik er nog 30 bij krijgen. En er is natuurlijk al veel capaciteit van de inspectie voor beschikbaar. Maar ook met heel veel inspectie alleen red je het niet. Bedrijven nee. ze... moeten zelf ook verantwoordelijkheid nemen voor hoe ze, uh, hoe ze hiermee omgaan. Uh, het is goed dat de vakbonden actief zijn. Het is goed dat de goede werkgevers uh, zich laten horen en duidelijk maken dat dit niet kan in Nederland. Hebben die extra inspecteurs al resultaten opgeleverd? Uh, die, die extra inspecteurs draaien mee in de teams die resultaten halen. Die proberen zoveel mogelijk uh, van dit soort misstanden aan te pakken. Maar u heeft nog niet het idee dat u zegt, hey, we zijn nu wel in staat om het beter en sneller en meer op het, te snorren? Het wordt beter. Uh, de boetes worden hoger. We worden strenger. Maar we zijn er nog niet. Ik ben nog niet tevreden, want als ik met vrachtwagenchauffeurs praat, uh, dan zien ze dat het nog steeds aan de orde van de dag is. Dat de verleiding voor bedrijven om gebruik te maken van al die slimmige constructies nog te groot is. Vandaar dat ik die, die heel vergaande uh, verantwoordelijkheid voor de opdrachtgever, ketenaansprakelijkheid, ga introduceren. En dan hopelijk dat Europa daarmee instemt. Europa zal daarmee instemmen, maar een vervolgstap is dat die in Europa gaat gelden. Ja, ja duidelijk. Dank u wel, minister Asscher van Sociale Aja. Zaken. De Ochtend, Stand.nl Stelling deze ochtend gaat over de orgaandonatie. Iedereen moet automatisch donor worden, tenzij je bezwaar maakt. En als ik dan kijk op de site, dat is altijd een leuke aftrap... voor de uiteindelijke discussie. Um, 858 mensen gereageerd, het is steeds 50-50. 49% nu eens, 51% is het oneens. Maar er wordt ook op andere manieren gereageerd, Guylaine. Ja, volop. Wacht, even mijn zoveel papieren nu voor me. Uh, Kees Spekkel, die zegt volledig eens, ik ben donor. had graag daarbij aan willen geven dat alleen ook donors mogen ontvangen. Dat is toch Iets wat we veel uh, terug horen. Hè? Alleen als je bereid bent om te geven, dan mag je het ook krijgen. Uh, een andere eensreactie zegt, zo redden we meer mensenlevens. Iedereen zou in plaats van sterven toch een orgaan willen. Dan moet je ook doneren. Oneens zegt Bert van Vliegen: Donor word je uit overtuiging en niet omdat je vergeten bent bezwaar aan te tekenen. In reactie op een eerdere uh, tweet uit onze uitzending. En mevrouw Lofutjes schrijft, het voelt voor mij een beetje als het lijkt een pikkerij. Mevrouw Lofutjes, die bespreken we iedere dag. Ik bepaal zelf wat er met mijn lijf gebeurt na mijn dood. Het actieve donor registratiesysteem dus. Uh, iedere volwassene is dan automatisch donor, tenzij je dus aangeeft dat je geen donor wil zijn. Een plan dat D66 uh, hoog in het vaandel heeft staan, is er heel lang mee bezig al geweest, maar uh, nu heeft de Raad van State dus gezegd dat dat uh, niet de beste uh, oplossing is. Uh, we moeten toe naar een systeem waar uh, uh, je gewoon uh, moet aangeven of je het wil of niet. Pia Dijkstra, goedemorgen, Tweede Kamerlid voor D66. Goedemorgen. En er lag een wetsvoorstel van D66 en daar zegt de Raad van State nu van, uh, nou dat is dus niet goed. Even de -wacht, stelling. wacht, wacht, wacht, wacht heel even. Wacht heel even. Dat zegt de Raad van State niet. De Raad van State heeft al veel eerder advies uitgebracht over het wetsvoorstel wat ik uh, heb ingediend. Uh, heeft daar zijn een licht over laten schijnen en heeft gewezen op een aantal uh, gevoelige punten waar je goed op moet letten. En één daarvan is uh, dat je moet kijken naar de, uh, uh, de onschendbaarheid van het lichaam. Uh, dat, is een, uh, dat is geregeld in de grondwet. En uh, uh, daarvan heeft de Raad van State gezet, gezegd als je daar iets uh, aan doet... dan moet je daar ook uh, een wettelijke regeling voor maken. En dat is precies wat ik gedaan heb. Ja. Dat zegt de Raad van State ook. Dus um, uh, wat je nu citeert is een krant die een klein stukje van het advies van de Raad van State heeft overgenomen. Maar goed, het wetsvoorstel wordt dus uh, aangepast... En, en dan is het dus misschien wel uh, een mogelijkheid om het uh, op die manier in te voeren. Nou, kijk, wat, er, uh, wat we gedaan hebben is... we hebben heel goed gekeken naar uh, de adviezen en de kritiek van de Raad van State. Je had met name ook uh, kritiek op de rol van uh, de nabestaanden... Die, die, die, die daar eigenlijk niet meer aan te pas kwamen. Uh, dat hebben we veranderd. Maar ik wil eigenlijk beginnen met waarom wil je nou überhaupt nou. zo'n wetsvoorstel... Maken. En la, dat la, is natuurlijk omdat er uh, jaarlijks... het uh, afgelopen jaar zijn er 160 doden uh, geweest... omdat er niet op tijd een, uh, een orgaan beschikbaar was. En, en daar willen we naartoe dat mensen actief laten weten... niet automatisch, maar actief laten weten... ik wil wel geregistreerd worden als donor of ik wil dat niet. Maar juist vanwege die motivatie zegt de Raad van State ook... dat het voor hun niet duidelijk is dat dit systeem ook leidt... tot meer donoren uiteindelijk. De Raad van State uh, die heeft heel veel dingen gezegd. Uh, dat je niet precies weet als je eraan begint... of dat tot meer donoren leidt, uh, dat, dat is natuurlijk zo. Maar we zien dat in de landen waar wel een systeem is... waarin dit zo wordt uitgevoerd... dat daar veel meer orgaandonaties zijn. En er veel meer uh, organen uh, beschikbaar zijn voor donatie. Dus uh, het feit dat, uh, dat we dat van tevoren niet uh, in getallen kunnen uitdrukken... betekent niet dat je er niet naar moet staan om het zo te regelen dat er veel meer organen beschikbaar komen. Ja. u bent het wel eens met de stelling neem ik aan, hè? <laughs> nou, ja, ik, u had het ik, ik, ik had dat ik was dat geweest als jullie ervan gemaakt hadden dat het belangrijk is dat mensen actief laten weten of ze orgaandonor willen zijn. Maar um, de stelling luidt nu automatisch als je niet zegt dat je het niet wil. Nee, dat is het niet. Het is een systeem waarbij je actief laat weten ja. Dan wel ja. nee. We gaan, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden en uh, blijf meeluisteren. We komen zo bij u terug. Pia Dijkzaa, dus Tweede Kamerlid voor D66, stand.nl. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik spreek met mevrouw de Jong. Ik ben het oneens met de stelling. Ik vind ten eerste dat je baas moet blijven over je eigen lichaam. Dat is voor mij heel erg belangrijk. En ik weet dat deze 66 heel graag alles wil beslissen. En dus ook dit zou ik graag willen beslissen. Maar je kan baas blijven door gewoon aan te geven dat je het niet wil. En ja, er zijn ook mensen die dus niet meer uh, zo actief zijn. En dan met name ouderen of uh, uh, gehandicapten of dergelijke. Die zijn afhankelijk van anderen om dat te doen. En als je dus afhankelijk bent van een ander, dan moet je maar afwachten of het goed gebeurt. Daarbij is het een systeem waarvan ik zeg: van Nou, zelfs onze DigiD is niet waterdicht. Dus het zal ook niet waterdicht zijn. En ik wil gewoon baas blijven over mijn eigen lichaam. Duidelijk, dank u wel. Goedemorgen, Stand.nl. Goedemorgen, ik spreek met de heer Van Recht. Ik ben 68 in mijn leeftijd. Ik ik ben sterk voor, en weet u waarom? Nee. Vanaf de eerste donatie, donatie, werd gedaan... hadden mijn vrouw en ik hebben een briefje in ons... een portefeuille gereden bij drijbewijs. Jullie kunnen bij overlijden elk onderdeel van ons lichaam gebruiken... indien dat nodig is. En dan wou ik nog even zeggen, er zijn een hoop mensen tegen... Hè? Eh, maar, en die zijn ook vaak tegen euthanasie... Ieder, ieder mens heeft recht op zijn eigen mening. Maar laat die mensen eens bedenken... dat deze mensen juist de euthanasie in praktijk brengen. Want je bent tegen het in leven houden zijn. Hmm. He, die houdt iemand in leven met een orgaan. Ja, <güls2> <güls2> dank u wel. Uh, neem me die kwalijk. Nee, zo. Goedemorgen. Stad.nl? Hallo, met Theo van Zellen met Amstelveen. Zo Contact, u... hallo. Ik ben tegen de stelling zoals hij op dit moment leeft. Ik ben voor een actieve opgave voor donoren. Ja. En ik denk dat we een hoop donoren meer zouden krijgen... als we afschaffen dat de familie toestemming moet geven. Ten derde vraag ik ook begrip voor een groep mensen waaronder ik zelf behoor... die al jaren geleden hun eigen lichaam ter beschikking gesteld hebben... van de medische wetenschap. Wij kunnen niet eens donor worden en het donorregister weigert om deze mensen in te schrijven. Ze zouden best een derde sector diverse kunnen toevoegen... zodat wij ook weten waar wij aan toe zijn. Ook ervoor een aanmerking komt. Dat, ja, nou ja goed. Dus wat dat betreft staan wij buiten de boten. Mensen die hun hele lichaam ter beschikking gesteld hebben. Ja. We doen nog eentje. Stam.nl, goedemorgen. Met Gerl week. goedemorgen. Ger uh, ik ben tegen de stelling. Ik vind dat de overheid eerst eens de juiste informatie moet geven. Want een orgaandonor... De, de postmortale orgaandonoren, die leeft nog, eh, die moet hersendood verklaard worden... ...en hersendoden die leeft nog, ik heb daar ook eh, voorbeelden van, ik kan bewijzen dat dat zo is... ...namelijk de patiënt wordt nog gevoed, eh, de patiënt kan hoge koorts ontwikkelen... ...de patiënt krijgt medicijnen toegediend, wonden genezen... ...zwangere vrouwen kunnen zelfs na drie maanden nog een levend kind ter wereld brengen... ...mannen kunnen nog erecties krijgen en zo kan ik nog een aantal mm. voorbeelden geven... Mm. <clears throat> En het is ja. zo dat er in een aantal ziekenhuizen, met name in Engeland... Uh, uh, uh, uh, uh, hoe heet het, uh, mensen, uh, uh, specialisten geweigerd hebben... om nog langer aan harttransplantaties mee te werken. Ja. Ja. Oké, okay. duidelijk. U, uh, u zegt, ik ben het er niet mee eens. Dank u wel. Nee. klopt. We Wij praten verder met Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid voor D66. Mevrouw Dijkstra, u heeft de, de reacties gehoord. Ja. Um, de, die familie die toestemming moet geven, daar wilde die ene meneer van af... Ja. Dat nee. gebeurt ook in het. Die ene meneer die zei: ik ben tegen de stelling zoals die nu geformuleerd is. Eigenlijk heb ik dat ook gezegd. Het gaat niet om een automatisch uh, donorschap. Uh, kijk, wat, ik, uh, wat in deze wet gebeurt, in het wetsvoorstel, is dat je, um, uh, je je laat registreren of je laat weten dat je dat niet wil. Uh, als je, uh, en daar word je ook meerdere malen aan herinnerd. Uh, als je dat niet doet, dat laten weten. Dan word je geacht uh, donor te zijn en dan word je als zodanig geregistreerd. Maar dat kun je nog altijd uh, elke dag bijna, als je dat wil, kan je dat veranderen. Ja. Maar dan is het toch nog steeds dat als jij niks laat, zelf laat horen, dan word je ja. dus wel automatisch geregistreerd. Dan word je geregistreerd ja. als orgaandonor. Want er zijn ook mensen, en dat is namelijk de reden waarom dit een, een systeem is, wat je ook in andere landen ziet, wat gewoon heel goed werkt. Is er zijn, als je nu mensen vraagt die, die uh, wil je zelf een donor ontvangen of een orgaan ontvangen als het nodig is? En ja zeggen. Ben je zelf geregistreerd? Nee, waarom niet? Ja, eigenlijk een beetje laksigheid. Ja, dat had ik eigenlijk moeten doen. Ja. Het is er nog niet van gekomen. Die mensen die eigenlijk wel willen, maar het om de een of andere manier niet uitvoeren. Die, uh, die, die staan nu niet geregistreerd. Weet je wat dan nu de situatie is? Dan is het niet zo dat je niet een donor bent. Als je niks laat weten op dit moment, dan ben je dan laat je het over aan je familie en je nabestaanden, je vrienden. En dus moeten anderen beslissen. Moet en daarvan doen heel 70 procent, weet het niet op zo'n moment... omdat ze gewoon nog nooit hebben gesproken met degene die daar dan ligt. Nou zat u als D66 aan tafel bij het herfstakkoord. Hebben uh, dit niet even ingebracht nog? Daar zijn geen medisch-ethische kwesties uh, zijn daar aan de orde gesteld. Had dat ook uh, te maken met andere gesprekspartners misschien? Nou, kijk, ik denk dat het uh, heel duidelijk was dat dat akkoord over de begroting ging. En met name niet over de immateriële kwesties nou. zoals, uh, zoals dit. Maar er zijn ik meer denk dingen uitgeruild ook... natuurlijk daar. Ja, maar niet op dit terrein. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat dat niet gebeurd is. Want uh, ook uh, het kabinet heeft al aangegeven, het regeerakkoord... dat deze onderwerpen een vrije kwestie zijn. Mm -hmm. En dat betekent dat ook als er over gestemd wordt... dat uh, het niet per fractie gebeurt... maar dat individuele Kamerleden binnen een fractie... ook een ander standpunt uh, kunnen hebben dan hun fractie... Uh, dan een ander deel van de fractie. Dus het is, nog, het is ook wat dat betreft, uh, uh, ligt het nog heel open. En zie ik wel dat er ook binnen fracties, die als bijvoorbeeld de VVD... heeft zich altijd tegen dit voorstel gekeerd... maar dat er ook binnen de VVD fractieleden zijn... die daar toch anders over denken. En die kunnen dan ook volgens hun geweten stemmen. Mevrouw Dijkstra, ik wil nog met u een reactie bespreken... die veel terugkomt, deze uitzending. Namelijk, ja. mensen zeggen als je zelf je aangeeft als donor... dan mag je ontvangen, zo niet. Dan moet je ook niet in aanmerking komen voor een orgaan... als je dat nodig hebt. Ja, wij zijn toch uitgegaan van solidariteit... En um, als je dat uh, loslaat... Uh, dat is een begrip wat we in ons hele uh, zorgstelsel ook kennen. Hè, dat is ook de manier waarop we het financieren. Uh, als we de solidariteit loslaten... dan uh, nemen we een, naar mijn inzicht veel te grote stap... Uh, op een weg die we eigenlijk helemaal niet in willen. Het is uh, ook als het gaat om mensen... die door eigen schuld uh, ernstig ziek zijn geworden... hebben we nog nooit gezegd... als dat aan de orde is, dan betaal je het maar zelf. Uh, als... Als mensen zeggen, wij, willen, wij worden ziek en we hebben een orgaan nodig... dan, dan geldt daar dezelfde solidariteit ja, voor. Duidelijk. Dank u wel. Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid voor D66. Het gaat de stand.nl af. Hier op de radio kunt blijven stemmen op de site. www.standpunt.nl. Iedereen moet automatisch donor worden, tenzij je bezwaar maakt. Laatste stand van zaken, 972 mensen gestemd. 48% eens, 52% oneens. Dit is Radio 1.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 En in Japan is een klopjacht gaande op een ontsnapte gevangene die verdacht wordt van verkrachting. Meer dan 4000 politieagenten zijn op zoek naar de man van 20. Ook zijn 850 auto's, speurhonden, helikopters en boten ingezet. En zijn foto's van de man verspreid. De verdachte ontsnapte gisteren in de buurt van Tokio. Dat waren de hoofdpunten. De ochtend. Met zometeen het mediaforum Erik Nomen, hoofdredacteur van Nieuwe Revue schuift aan... en programmamaker Aad van de Heuvel. En nieuws uit de persconferentie in Frankrijk... over de oorzaak van het ski-ongeluk van autocureur Michael Schumacher. Dit is De Ochtend op Radio 1. running out of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 take my heart just say yes just say there's nothing holding you back it's not a test nor a trick.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 Just say yes van Snow Patrol. In Frankrijk is een persconferentie bezig van de Franse justitie over de oorzaak van het ski-ongeluk van de Duitse Formule 1-legende Michael Schumacher. En oost student Ron Linker heeft het belangrijkste deel van die persconferentie meegemaakt. Ron, goedemorgen. Wat heeft de Franse justitie daarover gezegd? Nee, ja, voor de Franse justitie zijn eigenlijk twee elementen het belangrijkste: hè? de oorzaak en de plaats waar Schumacher ten val uh, is gekomen. Nou, over de oorzaak zegt de politie dat de ski van Schumacher over het puntje van een steen ging en dat hij daarover. Vooroverviel en naar beneden gleed. A un moment, Seski accroche le haut d'un rocher qui affleure. Il perd l'équilibre et chute le corps en avant. Il heurte de la tête un rocher. Situé à environ 3,50 meter plus Ja, dus Schumacher viel naar voren, zegt procureur Kensi. Kwam met zijn hoofd uiteindelijk tegen een rots terecht. Ze hebben camerabeelden kunnen bestuderen. Van onder meer een uh, cameraatje dat Schumacher op zijn helm had. En de snelheid, zegt men, die was normaal voor een ervaren skier zoals Schumacher. Dan over de locatie. Schumacher was wel degelijk of piste aan het skiën. Hij was zo'n 5 à 10 meter van de rand verwijderd van zeg maar, de geprepareerde piste. Een piste die volgens justitie duidelijk afgebakend was met markeringen. Waarom is het echt zo belangrijk om de oorzaak te weten? Nou ja, uiteraard heeft het geen enkele invloed op de medische toestand van Schumacher. Maar het is wel degelijk van belang voor Schumacher's familie en het management van de piste in Meribel, hè, waar het gebeurd is. Want als inderdaad bijvoorbeeld die markering had ontbroken... dan, ja, dan zou de leiding van die piste een celstraf riskeren van drie jaar. En een enorme geldboete. Bovendien zou er dan een schadeclaim kunnen volgen uh, van de familie of van de verzekeraars. Dus het was wel degelijk van belang. Hoewel de kwestie van de markering voor justitie dan uiteindelijk uh, heeft men geconcludeerd dat die markering er was. En dat de piste dus wel degelijk op de juiste manier was afgebakend. Ja, en die mensen valt dus niets te verwijten. Uh, die persconferentie ging uh, over de oorzaak. Uh... Oh. Ja, die hadden ja. we al gehoord toch? Absoluut, maar ze gaan nog verder, hè? Ja. Uh, die ging dus over de oorzaak. Uh, over zijn gezondheid is verder niks gezegd. Nee, uh, zijn toestand blijft nog steeds kritiek, uh, maar stabiel. Hè. Dat is het laatste bericht wat we enkele dagen geleden van zijn medisch team uh, van het ziekenhuis in Grenoble hebben gehoord. In de media hebben wel berichten gecirculeerd dat het iets beter met hem zou gaan. Maar bevestiging daarvan hebben we niet gehad. Zijn familie heeft de media opgeroepen om niet verder te speculeren over uh, de prognoses voor Schumacher. Voorlopig vecht de zevenvoudig kampioen nog altijd voor zijn leven. Dus. Ja. Rollinke was dat, NOS-correspondent in uh, Frankrijk. Je hoort, ik ben uh, echt een meertalige. Ik hoorde al dat hij. Dat had gezegd wat hij... Ja, hij spreekt ook vloeiend Frans, ah, Engels, Duits, alles. Vloeib vloeibaar ook. Vloeibaar. We gaan uh, weer eens richting die installatie. Jaap Smit wordt vanmiddag geïnstalleerd als commissaris van De Koning in Zuid-Holland. Marcel Dekker die is al heel de ochtend bij hem. Ze zijn nu in die zaal van de installatie. Nou is Jaap Smit natuurlijk ja. een man vol vertrouwen. Maar ik wil toch even horen of dat oefenen wel goed gaat, hoor. Nou, dat, de, de oefening is net uh, voorbij. Huh? <laughs> Kunnen jullie Zou, ja, nu nog een keertje en, ze, overdoen doen dan? Ja, nee, dat heb ik natuurlijk geprobeerd. Maar dat trapt geen luisteraar in, Dylan. Dus dat uh, doen we niet. Ze, ze waren wel aan het oefenen samen met de griffier en de andere betrokkenen. Uh, en dat is toch een operatie. Dat begint zo'n beetje vanaf, uh, nou ja, uh, de kamer van uh, meneer Smit. En dan, uh, dan moeten we ook op een bepaalde manier naar beneden lopen, geloof ik, hè? Ik word begeleid naar beneden, samen met mijn vrouw. En dan komen wij als laatste de zaal binnen. En dan staan hier twee stoelen, daar staan we nu naar ja, te kijken. kijken. Ja, precies. Uh, Vergeleken met de, de bruiloft? Het is een beetje alsof ik weer ga trouwen. Nou, dat zou ik met dezelfde vrouw graag weer doen, dus dat uh, is geen probleem. Maar uh, zo ziet het er een beetje uit, ja. En dan uh, zitten hier alle statenleden en gasten van mijzelf. Ja. En mijn collega-commissarissen zullen er ook zijn. Dus het wordt een, uh, een gepaste, vrolijke bijeenkomst ook. Ja, en de bordjes zijn nog even verwisseld, uh, een paar mensen zijn nog even van. ...op uw verzoek, zodat het allemaal goed komt straks vanmiddag om twee uur. Ooit zoiets aan de hand gehad als voorzitter van CNV? Zo'n bediging. Nou ja, ik heb wel meer formele momenten meegemaakt. Uh, dit, dit doet me ook een beetje denken aan uh, toen ik startte in 1984 als predikant van twee dorpen. Ja. Waarbij ja, uh, ook een soortgelijke bijeenkomst was, natuurlijk in een andere entourage. Maar dit soort formele momenten als start van een nieuwe, nieuwe periode, ja, dat is hartstikke belangrijk. Dus het is, ik heb het wel vaker meegemaakt. En, ja. Maar dit is natuurlijk een hele bijzondere, uh, een hele bijzondere dag uh, en een hele mooie zaal. Uh, u gaat straks dat provinciebestuur natuurlijk ook uh, toespreken. Uh, ja, vraag naar de bekende weg, dat kunt u toch wel? Van mij mag verwacht worden dat ik wel een verhaal kan vertellen. Ja. Als predikant en vakbondsman. Ja, dus dat is me niet helemaal vreemd. En vanmiddag ga ik een paar dingen zeggen die uh, mij na aan het hart liggen. Onder andere uh, de, de, het enorme respect dat ik heb voor mensen die in het openbaar bestuur werken. Dat denk ik aan burgemeesters, aan raadsleden, aan wethouders, aan gedeputeerden. Dat is een, een helver job in deze tijd, want je staat voortdurend in de kijker... En, uh, het gaat met name ook om het respect. Respect moet je verdienen, maar het moet je ook gegeven worden. Men moet zich ook bewust zijn van het feit dat het in deze tijd... gewoon respect verdient om je in te zetten voor het algemeen welzijn... wat iemand in het openbaar bestuur doet. Ja, en daar staat u als commissaris van de Koning ook voor, voor dat respect? Absoluut. En dat, moeten we, dat moet je verdienen. Dat betekent dat je ook je goed moet gedragen. Op dat je dat respect moet krijgen. Maar respect is iets wederkerigs. Dat hoor je ook te kunnen krijgen van de ander. Ik heb nog even met het personeel hier in, de provi in het provinciehuis gesproken. En uh, die vindt u wel een aardige man. Nou, dat doet me deugd. Ja, dat is goed om te horen. He, ja. Zo op die eerste dagen van uh, ja. uw uh, benoeming. Uh, als commissaris van de Koningin, we staan bij de stoel. Ja. Waarom gaat u er niet gewoon even lekker op zitten? Het mag officieel nog niet, maar we doen het toch lekker. Maar we zien het niet op de radio. Nee, ze zien het toch niet op de radio. Dan gaat u zitten. En dan ligt die, uh, ja, die hamer voor u. En dan sluit u de vergadering bij wijze van spreken. Nou, gaat u gang. Nou, dat zal vanmiddag gaan van ik sluit deze vergadering... en ik nodig u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie... waar we elkaar de hand kunnen drukken. Jaap Smit, benoemd, beëdigd... en straks ook nog geïnstalleerd commissaris van de Koningin in Zuid-Holland... voor tenminste zes jaar. Maar volgens mij willen ze hem hier wel twaalf. Zijn je nou weer koningin? Zei ik nou koningin weer? Ja. ja. Vijf Schokken euro maar met dus. die euro's. Okay. Ja, schaamteloos. Goed gedaan, Marcel. Dank je wel.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 Van haar eerste solo-album, zangeres van Cressip... oftewel Jacqueline met Big World. De ochtend. mediaforum. Vandaag met Erik Noomen, is hoofdredacteur van Nieuwe Revue. En Aad van der Heuvel is programma en al zijn hele leven lang journalist. Hartelijk welkom allebei. Um, het bedrijf iWorks van Reinhold Oerlemans lijkt te worden overgenomen door het Amerikaanse Warner Brothers. Het bedrag dat er mee gemoeid is, is nog niet bekend. Volgens het Financieel Dagblad gaat het om 200 miljoen euro, Erik Nomen. Groot nieuws? Ja, nou, dat lijkt me toch wel, ja. Um, de ambitie van Reinhold Oerlemans om de nieuwe John de Mol uh, te worden is, uh, wordt steeds uh, concreter. En ja, 200 miljoen, dat is een uh, serieus bedrag voor een... Uh, het bedrijf dat zichzelf toch vooral heeft geprofileerd met Petty Berard... die haar voortanders een beetje kwijtraakt op de waterspiegel. Ja, met, op de waterspiegel? Op het ijs toch? Oh nee, op de plat Vriekduikplank. De skischans waren weer andere ja. BN'ers. Ja. Ja. Ja. Moet hij het doen of niet, Aad? Ik denk het wel. Het, het is een ambitie om uh, zich vooral uh, te profileren in de Verenigde Staten. En dat is een keer mislukt. En uh, hij krijgt nu via Warner Brothers de kans om dat te gaan doen. En dan ondertussen blijven we in Nederland natuurlijk alles uitproberen wat, uh, wat Erik al ja, zegt. Natuurlijk. Ja natuurlijk, het uit. is een mooi platform natuurlijk om uh, allerlei nieuwe formats uh, in Nederland uit te proberen. Om dat vervolgens te exporteren naar uh, vreemde landen. Dat hem trouwens best gelukt is, maar in de Verenigde Staten kennelijk nog niet. Dus even heel erg gechargeerd. Wij krijgen dan dus deze televisie. En daar wordt het Oerlemans heel rijk van, omdat hij het nu internationaal is. Ja, en er zijn ook aandeelhouders die 30% van de aandelen hebben. Die uh, verdienen hier ook een. Van de Ende ja. volgens mij. Van de, de, de Ende Genoa wel, wel 30%, ja Dat ja. Ja. Ja, zijn mooie getallen. Nee, ja, het, de, de, de regel die altijd geldt in omroepland is: if it works in the Netherlands, it will work, work everywhere. Dus uh, het zal voor de Time Warner uh, ook interessant zijn om uh, concepten die buiten. Uh, uh, iWorks uh, uh, uh, verzonnen worden om die bij ons te gaan proberen. Dus het zou zomaar kunnen dat wij ja, een soort tv-lab uh, krijgen... Voor de, over de volledige 365 dagen van het jaar. Ja, wie weet levert dat hartstikke leuke dingen op. Ik, uh, ik ben in principe voorstander van elk experiment op tv-gebied. Dus laat me komen. Maar hij doet trouwens niet alleen tv. Want hij maakt juist ook uh, hele goede, uh, tenminste goed bekeken films. Want ik wil zeggen dat ze kwalitatief nou altijd allemaal geweldig zijn. Daar zullen ze er ook naar gekeken hebben, Warner Brothers. Ja, maar ik denk dat Warner Brothers daar een aanmerkelijk meer verstand van heeft dan, uh, dan Iwerks in dit geval. <laughs> en Zeker films als Novo Zembla. Dat zou Warner ja. Brothers niet gauw geproduceerd nee, maar, nee, hebben. Nee, maar die jongens daar uit Maaskantje, dat is dat allemaal heel goed gegaan. Ja, met name dan in Duitsland. Nee, dat, dat is ook wel een, een succes. Hij weet, in principe is het wel breder te maken dan alleen maar de, uh, gekke, uh, gekke BN'ers die uh, gekke dingen doen. Maar... Uh, de, de, de, kracht, de kracht van hem zit er met name in dat hij uh, prima aanvoelt uh, wat ja, de gemiddelde persoon wil hebben. Wat dat betreft, in vergelijking met de melkfabrikant. Uh, ja, je maakt Nederlandse melk, dat is hartstikke leuk om te maken. En ja, je snapt dat over de hele wereld mensen melk wel zouden kunnen gaan drinken. En ja, wat dat betreft, is hij de yo yo van uh, van het, het, omroep-wereld. Het, het heeft ook wel iets aardigs als je bedenkt dat uh, uh, twee van de drie grootste productiemaatschappijen in deze wereld, als dit doorgaat, iWorks en Warner Brothers... Dat twee van de drie grootste productiemaatschappijen uh, Nederland zijn. Nou, ja. dat, dat zegt iets ja. over het, uh, de, de, de, de, de kennis en de kracht om hier formats te ja. ontwikkelen. En Het is een mooi verhaal: hè, van Sopie tot, uh, nou ja, tot succesvol ondernemer. Dat is ja, natuurlijk. Ja, dankzij verhaal. Van der Ende, die ja. hem uh, door dik en dun van jongs af aan gesteund heeft. En dat heeft uh, Joop gezien. Uh, de aandelen die hij nu heeft, uh, niet verkeerd uh, gedacht. Geen windeieren nee, nee, nee, gelegd. Ze nee, nee. zeggen altijd: van, ja, het is wel heel bijzonder dat een soapie dat allemaal uh, kan bewerkstelligen. Ja. Maar dat is een beetje uitgang dat er in, in de, de soapwereld alleen maar ongelooflijke Mogolen tussen zitten. Niemand met een beetje acceptabele uh, intelligentie. Ja. En ik vind het eigenlijk meer knap van Reinand Oerlemans dat hij uh, met zijn overduidelijke uh, sociale vaardigheden het zo lang heeft volgehouden in GDTST in plaats van andersom. Anoushka van Miltenburg maakte een taalfoutje... in de uitzending van De Overnachting. Afgelopen weekend hoorden we dat op Radio 1. Ze zei het iedere dag beter te willen doen als gisteren. Kan gebeuren. Opvallend is dat WNL de quote op eigen houtje heeft verbeterd... voor de uitzending van Vandaag de Dag. Eerst even dus, het origineel. Uh, ik ga door en ik probeer wat ik zeg... morgen beter te doen als gisteren. Dat was het origineel. Het werd dit. Ik ga door en ik probeer wat ik zeg... morgen beter te doen dan gisteren. Kijk, dom. Zo makkelijk gaat dat, mensen. Aan van dat de Heuvel. Een idiotie. Dat vind ik zo achterlijk. Waarom, je je moet dus een technicus zien die achter een montagetafel, of hoe ze dat ook doen. Dat ene woordje gaat uitwissen tegen het andere ja. woordje... terwijl ze niks anders doet dan de helft van de, de Zinsconstructie Nederlandse bewokking... diezelfde fout maakt. Kan Nieuwe Revue even uitzoeken of dit wel echt de stem van, van Miltenburg was? Die dat dan? Of was dat gewoon een redacteur die, het, die haar speelde? Dan? Dat, dat zou zomaar kunnen. Nee, wij, wij van Nieuwe Revue gaan voor de diepgravende onderzoeksjournalistiek... dus ook hier zullen wij induiken. Uh, vind, je, vind je het erg als we daarnaast ook nog wat andere dingen doen... of moet, je, moet het een kuffertje worden? Nee, nee, nee. Dat nee. was een geintje natuurlijk. Maar, uh, um, Bert Huisjes, die, zegt, die snapt heel de ophef niet, hè? die zegt, het is toch gewoon een, hetzelfde als het wegwerken van een kuchje. Dat monteer je toch ook wel. Eens ja, maar, Kijk, als je de lijn even doortrekt, wat je dus niet moet doen... maar laat ik het dan nou <lacht> toch maar even doen... dan doet me dat denken aan al die fotografieën uh, uh, uit de, de internationale wereld... waarbij je hoogwaardigheidsbekleders voortdurend ziet verdwijnen van foto's. Zoals in Noord-Korea, waar de oom van de grote leider... Ja. door de wolven is verslonden of ik weet maar niet verdwijnt plotseling van alle foto's waar hij heeft opgestaan. Niet doen. Daarom, kijk, ik begrijp wel dat... een beschrijvend journalist zal zeggen van... nou ja, als ik een interview met iemand maak... dan redigeer ik het ook een beetje... en dan maak ik er ook een beetje beter Nederlands van misschien. Maar in dit geval... dat technische geknutsel aan producten... dat moet je niet doen. Dus jij, vergel, jij, vergel, jij, vergel, jij vergelijkt nu Bert Huisjes feitelijk... Nou, direct, nee, met Kim Jong-un. He, dat gaat ook wel dat het echt gaat ver. Nou, maar maar, maar vind, man. Jij het, vind jij het wel kunnen of niet? Dit. Uh, nee. Uh, nou, nou, dat was niet mijn stem, dat was Aad. Uh, nou, ik, ik, vind, ik vind het in zekere zin... Uh, nee, kijk, uh, als, je, als, je een, als je een interview uh, afneemt... en uh, er zou verwarring kunnen zijn omdat iemand toevallig het, het woord vreemd gebruikt... Je hebt het een keer gehad met Jan-Peter Balkenende. Die zei toen, uh, de vervuiling in Nederland wordt minder met name de luchtvervuiling. En daarmee bedoelde hij, ik noem bij naam luchtvervuiling. Maar ja. iedereen dacht dat het vooral... Luchtvervuiling was die minder zou worden. En dat is een beetje verward. Ik zou dat in een interview dan wel corrigeren, omdat uh, het wat zou betekenen. Eigenlijk vind ik dit wel weer een mooi tekenend ding. Ik zou het met name laten staan. Uh, dat uh, beter als. Omdat blijkbaar het zo is dat tegenwoordig. Ofwel de taalverandering heel erg snel gaat. Ofwel zelfs de voorzitter van de Tweede Kamer. Al niet nee. eens meer grammaticaal correcte zinnen kan formuleren. Maar de vraag is natuurlijk toch wel even. Zou zij, heeft zij misschien zelf gebeld om te zeggen. Dit ze ligt natuurlijk de laatste tijd een beetje onder vuur. Dat ze zegt van, ja ik heb dat even gezegd. Maar dat, kan dat even veranderd worden. Dat vind ik nog wel interessant. Ja? Ja, dat dan, dan, dan zou dat ik het zeker niet. niet doen. Maar dat, nou, dat dus mijn als mijn hoofdredacteur eigen persoonlijke zijnde. mening zou ik dat zeker niet doen. Nee, nee, dan denk ik je, dan moet je maar gewoon beter je werk ik, enige die ik me kan voor, Wat ik me kan voorstellen is dat uh, de eindredacteur in dit geval zo begaan is met de Nederlandse taal. Dat hij denkt, nou die fout wil ik niet laten horen. Maar dat, dat vind ik al, al iets raars Of, of dus, begaan is met mevrouw van Miltenburg. Ja, dat is nog erger. Ja, het is natuurlijk een rechtsgeluid dat WNL profileert... en mevrouw Van Miltburg is van de VVD. Oh. Oeh, dat zijn we lekker aan het insinueren. Rute Wild, hij bood gisteren... B we antwoorden een vraag. Ja. Uh, uh, Rute Wild van de radio. Uh, de man uh, zit tegenwoordig op 538 aan het eind van de middag. Hij bood gisteren in zijn uitzending excuses aan aan zijn vrouw. Um, in alle eerlijkheid loop ik al uh, een tijdje met mijn ziel onder mijn arm. Mijn vrouw is mij namelijk zat en heeft er geen zin meer in. En dat is eigenlijk best wel terecht. Hallo? Af. Ja, Sorry. godverdomme. Sorry voor mijn wanstaltige gedrag, humeur, gezeik. Je bent de held, liefde van mijn leven. En Oh, mijn god. Met jou ben ik een lul geweest, en zonder jou een loser. Ja, je ik vind het echt zo bizar. dit. Het is ja. prachtig. Het was geweldig. Het was met name de keuze van de muziek die het allemaal wel weer een stuk lulliger maakte. dan niet waarschijnlijk bedoel. Uh, moet je zo persoonlijk worden op de radio? Ik vind dat iedereen zo persoonlijk moet worden als hij zelf leuk vindt. En op het moment dat er net een keiharde ruzie is geweest tussen Ruud de Wild en de Liefde van zijn leven, dan moet hij er alles aan doen. En eventueel daar ook dus de omroep gelden. Nou, 15 is helemaal geen omroep gelden. Nee. De, uh, dus zijn zendtijd ervoor gebruiken. Dus in zekere zin vind ik het prachtig. Maar waarom er dan zo'n muziekje achtergezet wordt, alsof we hier te maken hebben met een vrolijke voor de Feel Act. Ja, dat snap ik niet helemaal. Ik heb een tijdje naast Giel Beelen mogen zitten... en uh, de, de, de, de, de, de, het adagium was altijd alles voor de radio. En die, die besprak ook daar gewoon allemaal dingen... die uh, ook in zijn privéleven speelden. Wat vind je ervan, Aad van de Heuvel? Ja, als, uh, als journalistiek medewerker van de, van de media <lachtfertikliga> vind ik dit gruwelijk. Ik bedoel, uh, het gaat om de bepaalde zaken die je moet behandelen enzovoort. Dus dit staat ontzettend ver van mij af... Maar als je bepaalde heel persoonlijke programma's op radio of televisie maakt... en de kijkers willen dat graag horen... en jouw directeur of jouw chef die zegt... nou, prachtig programma, dan moet je dat vooral doen... Maar ik zou, uh, het staat erg ver van mijn, ja. van mijn bord. Ik het is natuurlijk bij die, bij die ben muziek... heel gesteld op mijn privacy, ja. ik maar zeggen. Maar bij, ja. bij die muziekstations is het toch ook wel de bedoeling... dat die dj's een beetje een band met hun publiek uh, creëren. En dan nou ja, stel je je kwetsbaar op in dit geval. Ik denk ook dat het voor de, voor de kijkcijfers... Uh, of de luistercijfers van, van vandaag en morgen heel erg prima is. Ik weet niet precies wat zijn achterliggende gedachte echt erbij, is. Kan dat meegespeeld hebben? Nou, ik, kijk, ik kan me haast niet anders voorstellen dan wanneer... Je zo'n zware relatiecrisis hebt en je hebt ongetwijfeld een gigantische ruzie achter de kiezen. Je hebt twee kinderen. Je, probeert het op een of andere, je, moet, je bent echt ben je de laatste strohalm he? aan het vastklampen om je uh, relatie goed te houden. Ik weet niet of die kinderen en die mevrouw dat zo ontzettend op prijs zullen stellen. Oh ja, dus, uh, dat kwak je eruit op die radio. Maar uh, die mensen die zitten in een huiskamer en horen dit... en worden daarmee geconfronteerd. Nou, dat was ook aan de reactie van het ja. ja, dat was een veel ik, nou, nou, nou, nou, nou. ik moet zeggen, die jongens hebben allemaal een voorbeeld... in die zin dat Howard Stern, in Amerika is wereldberoemd... Uh, daar, uh, die doet dit soort dingen ook al jaren op de radio. Die belde zelfs zijn vrouw uh, toen zij een miskraam had gehad. Ja. en ging daar grappen over maken. En, nou ja, dat, dat werd ook allemaal uit de radio, op de radio uitgevind. Uh, jullie vinden dat duidelijk uh, wel te ver gaan. Nou ja, het is een type programma wat je maakt... En, uh, als jij dat dan bent, zoals die Howard die jij net noemt... dan, dan oké, okay, dat zal een bepaalde luisterdichtheid bereiken... en een bepaalde waardering hebben. Maar in het algemeen gesproken moet je natuurlijk nooit... het medium waarvoor je werkt misbruiken... voor je eigen persoonlijke zorg. Dat, dat, in godsnaam, kunnen, kunnen ze me dat besparen? Ja. Ik zie Knevel en van der Brink al vanavond... een hele hebben en houden rond hun verleden met de homoseksualiteit enzovoort... en allemaal dat in persoonlijke termen gaan vertalen. Liever niet. Heb je nog de behoefte om iets te zeggen aan het thuisfront? Het kan nu nog. Nee, absoluut niet. Jij, Erik? Nee. Nee, ik hou heel veel van mevrouw. Ik smelt. Hebben jullie gisteravond de school gekeken? We hebben in de aanloop naar, uh, naar In het Medieforum... er veel over gesproken. Gisteravond eindelijk uitgezonden. Ja. HVO-4-klas van BNN-programma. De camera's staan daar continu op die klas gericht. 40 camera's Ja. gedurende twee maanden... Uh, je ziet ja, het ik wel een B van de, de schoolklas. We gaan gewoon een fatsoenlijk programma verder. Maar uh, nogmaals, uh, over privacy gesproken. Een dramatische figuur vind ik steeds meer die meneer staan worden, die onze privacy in Nederland bewaakt. Jongens, in zo'n week met Utopia en noem maar op. Uh, plotseling zie je zo'n school. Uh, en ik moet heel eerlijk zeggen... om het tot de kern terug te brengen... als uh, mijn kinderen op die school zouden zitten... ik had nooit toestemming gegeven. Ook werkelijk. niet nu je het gezien hebt? Want nee, het wordt toch nee, nee, tegengebracht nee, nee, nee, nee. en rustig... Ja, maar, de televisie. Nee, dan nee, wordt het toch weer... ondanks wat ik las in de krant... dat de maker van deze programma's zei... dit zou door de commerciële omroep nooit uh, gemaakt kunnen worden. Want die maken er personages van... en wij laten de school zien. Nee, nee, gisteren werden er ook weer een paar kinderen uitgelicht. Ja. Matthijs en een meisje... En uh, ik weet niet uh, of ik zo tevreden zou zijn oh. als, uh, als ouders van zo'n uh, zo thijs... die uit elkaar zijn en hun hele problemen worden daar eventjes uiteengerafeld. Ik zou daar niet tevreden mee zijn. Ik, ik, ik zat gisteren naar te kijken en ik dacht van... ik snap wel waarom die school uh, dit gewild uh, heeft. Want die, die school komt er niet slecht uit nee, en, en dat lerarenkorps niet. Nee. niet. Nou, wat ik, met name natuurlijk een groot voordeel is van, van dit programma... Uh, er zal heel veel... Nou, laten kinderen in die leeftijd, laten we 13 tot en met 15 jaar bereiken. Want ja, dat zijn, dat zijn feitelijk vanwege het feit dat hun hersenen nog niet volledig volgroeid zijn. Ge, vrij egocentrische types. En die gaan dus met heel veel liefde dit kijken. En die zullen dan zien hoe vervelend en moeilijk ze zijn voor die leraren. Want die leraar, die moeten me daar toch een van het geduld ja, hebben. Ja, best wel, ja. En, en, je, en je, je ziet hoe die kinderen zich nou, niet zozeer misdragen. Want het hoort gewoon bij hun puberbrein, zo zijn ze. Maar want, zien ze dat dan wel als ze kijken nu? Nou, ik kan me haast niet anders voorstellen. Kijk, normaal... De enige feedback die ze krijgen is van hun klasgenootjes... die het allemaal heel stoer vinden op het moment dat ze pepermuntjes... Uh, in, tegen het voorhoofd van de leraar gooien op het moment dat hij niet oplet. Die feedback. Daarnaast krijgen ze nu eindelijk ook eens een keer de reactie van de docenten... die ja, soms met uh, de handen in het haar moeten reageren... op wat toch best wel ja, ingewikkelde uh, bloed onder de nagels vandaan trekkende kinderen zijn. Maar Dank. nogmaals, ik wil het even terugbrengen tot de kern. Het gaat om privacy en het gaat om nou. individuele leerlingen, individuele ouders. En dan, Dan heb ik mijn e bedenkingen. Erik Noma, Aad van Heuvel, bedankt. Dit was de ochtend voor deze woensdag. Zometeen na 12. De nieuwsbv. BV. Ondertussen met en op de Venus. redactie van De Overnachting. Dolph Jansen, de man die net zo snel praat als dat hij loopt. Iedere zaterdag nacht van 12 tot 1. Ik ben zo benieuwd, zou hij s'nachts nou slapen? Of zou die gewoon doorlullen? Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Nadat hij zijn voorstelling topvorm heeft gespeeld... rent hij onmiddellijk naar onze hotelkamer.